Tikje risico. Een hoorspel geschreven door Annie Bordes. 60.000, 75.000, 80.000, ja, 80.000. Uh, uh, kom binnen, meneer Tripon. Zo, dat is dat. Oh. U neem die grote stoel. Een dank u, ogenblik. Dank u, meneer. Lunch met Hilda. Denken aan cijfers. Dat waren 300 Franse vrouwen meneer Tripon. Ja, ja, meneer. Oude van. Geen nieuwe. Dus 300 oude francs. anno 1950. U berekent daarvoor de tegenwaarde van de nieuwe vrouw. Dat is een schadepost voor de bank van Ruijden. 290 fran. Ik heb dit bedrag inmiddels aangezuiverd. Daar is geen sprake van. Nee, nee, nee, deze zaak ligt anders. De bank ziet dit in wijder verband. Hier wordt niets door onze oudste employé aangezuiverd. Maar het was toch wel mijn fout. E juist, ja, stellig. En toch zijn we het nu eens niet met u eens. Oh, maar het is uh, Wilt u thee? Oh, graag, meneer. Dan laten we een extra kopje aanrukken. Ja. Hallo? Hallo? Ja, wat drommel. Uh, ja? Uw thee, meneer. Prachtig op tijd, zeg. Ik kreeg al geen aas om op de intercom. Alsjeblieft, meneer. Dank je. En wil je nog een extra kopje brengen voor meneer Trippon? Oh ja. Waar waren we gebleven? Bij de Oude Franse Frans. nee, Juist, ja. U stelt het zo dat een fout aan de balie uw schuld is. Dat is zo natuurlijk, dat is evident maar u wilt dat op uw hoofd laten neerkomen en nu ho, ho, ho, ho, meneer Tripont, nu krijgen we ernstig verschil van mening. Daar kijkt u van op, hè? Ja, ja. Nou, hoewel. Weet u, de bank ziet dat groter. De bank zegt niet onze oude ervaren kassier moet beter uit zijn doppen kijken. Nee, de bank zegt, kom aan, die schade dragen wij. Hoe vindt u dat, meneer Tripont? Roots? Dat is het ook. Rookt u een sigaar, een sigaret? Graag een sigaar. Dank Zo. u wel. Ja, de kwestie is, meneer La Brouillère, dat de Franse monetaire politiek onder generaal de Gaulle. Goor... <coughs> het munstelsel is hier verwarrend zeker. Oude Fran die eruit liggen, nieuwe Fran, en ze lijken spreken op elkaar. Zelfs jongere krachten hebben daar moeite mee gehad. Uh, ja... Ah, lafenis voor een dorstige keel. Wel en uh. geen melk. Alsjeblieft, o'm Arthur. Dankjewel, kind. Bent u haar oom? Och, nee. Maar toen de conciërge en zijn vrouw hier kwamen, moest zij nog geboren worden. Dat is nou een, uh, een jaar of achttien geleden. Hm. Als klein kind noemde mal oom Arthur. En dat is zo gebleven. Ja, ja, ja, ja, ja, de tijd vliegt. Vreemd, ik heb er nooit bij stilgestaan dat u Arthur heette. Alex Tripon of Alain Tripon, Aristide Tripon van mijn part. Ja, in zo'n groot bedrijf kunt u moeilijk toch ook nog de voornamen kennen. Nee nee, nee, nee, nee, nee, daar zie ik geen kans voor. En nu vraagt u zich natuurlijk al geruime tijd af wat er dan wel de oorzaak van mag zijn dat u hier op mijn kantoor in die grote leren fauteuil een babbeltje met me zit te maken. Ja, ja die fauteuil Wist u dat hij hier al stond in de tijd dat uw grootvader nog directeur was? Sapristi, dat wordt een museumstuk. <lacht> Juist zoals de man die er nu in zit. <lacht> ja, ik, euh, <lacht> ik ik zak er helemaal in weg. Ja ja ja, ze waren in die tijd toch royaal met de ruimte. Maar nu kom ik ter zake, meneer Dupont. U bent nu 40 jaar bij ons in dienst, nietwaar? Ja, deze week is het precies 42 jaar, meneer. Ik was 15 toen ik hier kwam. Dit. Met die oude fond, dat was de tweede ernstige vergissing die ik in die jaren heb gemaakt. De eerste maal was in 41, toen uw vader directeur was. Ik vergiste me met een budget van 100, maar het was kort na het bombardement. Heel vergeefelijk. Die vergissing van u bedoel ik, niet het bombardement. Uw vader gooide bij die gelegenheid een brandblok naar buiten door de grote spiegel. Ja, ja, ja, ja, ja, de oude heer was korrelaat, vooral op zulke momenten. Nou, nou was het geen brandbom, maar de rol van een schrijfmachine, die was omgevallen. Het <lacht> ding kwam voor zijn voeten terecht, en hup, dwars door de spiegel. <lacht> Heel diep, heerend, niet aarzelen, maar handelen in de uren des gevaars. Een brandbom lijkt sprekend op een schrijfmachine rol niet waar? Daar ploft hij neer en zoep naar buiten met dat ding. Zo zijn de van meneer Tripon. Als het een brandbom was geweest... Dan was de ramp niet te overzien. Er was meer dan 2 miljoen in huis die dag. En de effecten? Al was die markt uh, wat ongewoon in die dagen. Juist, juist, juist. En dat alles door één forse handbeweging in veiligheid. Zeg, dat moet ik even noteren. Hoe ver waren we? Meer dan 2 miljoen francs, plus de effecten in 1941, zo... En dan nog de mensenlevens, meneer Trippon. En de cevloketten. Goud, juwelen. Wat trommelt die ook nog? Ja, fosfor vernietigt alles. Cevloketten, zo. Die waren propvol, dat laat zich begrijpen. Eh, eh, ja, ja, min of meer. Prachtig, prachtig, prachtig. Gesneden koek. Huh? U zegt gesneden koek. Jazeker, deze treffende anekdote komt in ons gedenkboek. Wij bestaan binnenkort 200 jaar. Het wordt een heel bijzonder boek. Ik schrijf het. Niet alleen door cijfermateriaal en door de statistieken, maar ook. Het menselijk element. Het menselijk element. Zelfs een drupje humor hier en daar. Hmm. Verlucht met tekeningen. Dat bleef. Tekeningen? Jazeker, meneer, tekeningen. Dat vleugt enorm op. En dan liefst karikaturen. Ik zou u een eerste klas vakman kunnen noemen. Hmm, een idee is nieuw voor me. Maar het lijkt me wel een dure geschiedenis. Of schoon, ten slotte, een gedenkboek niet waar, is een monument. Onvergankelijk, een rotsblok in de branding. Het blijft als wij al lang vergeten zijn. Zou u denken dat zulke tekeningen mijn niveau kunnen halen? Ik bedoel, het niveau van wat ik schrijf. Dat zou moeilijk zijn. Ik geef het toe. Nou, u kunt het eens proberen, Geef me het adres. Er zou iets in kunnen zitten. Juist, ik, uh, ik schrijf het even voor u op. Zo, dank u wel. Victor Marshall. Hé, hey, dat klinkt Engels. Dat is Engels, meneer. Maar hij woont tegenwoordig in Parijs. Zo, zo. Nou, probeer hem dan in oude Fran te betalen, als het zo ver komt. <laughs> ja, ja, en nu wil ik dan ter zake komen. Wij... Memoreerde zo even al dat u binnenkort 45 jaar in dienst bent van deze bank. Om precies te zijn, 42 jaar, meneer. Oh, ja, ja, ja, ja. En nu gaat dan binnenkort meneer Butin, de hoofdkassier met pensioen. Er zullen enige mutaties komen. Ja, ja, meneer, dat zit er wel in. Het ligt in de lijn van de, van de dingen. Ook voor u heeft dat consequenties. Weliswaar hebben we nu moeten ervaren dat uw systeem van kasgeldbewaking niet geheel waterdicht is. Een waterdicht systeem bestaat geloof ik niet. Het gaat immers om mensen. Ja, systemen kunnen waterdicht zijn, maar mensen niet. Dat is logisch. <laughs> ja, waarom wacht u? Ja, dat is een regelrecht bomo, meneer Labrouille. in dit verband wel goed voor het gedenkboek vertrek daar zit iets in. Ho, ho, ho, ho, ho. Ja, ja, ja. Maar toch, om serieus te blijven. Uw werkwijze laat toe dat verkeerde bankbiljetten tussen de goede verzeild raken. Dat was geen kwestie van werkwijze, maar van bedrog. Die cliënt aan de balie, dat was een, een, een gladdakker... Ja, ik had gewoon beter moeten opletten. Geloof me, meneer Tripon, u bent, of liever het systeem waarmee u bent opgegroeid, dat is verouderd. Het past niet meer in deze tijd. Ja, maar... Ik weet wat u zeggen wilt, maar nee, nee, nee, nee, nee, nee. geen verontschuldigingen, meneer Tripon. Daar is geen sprake van, integendeel. Wij hebben gemeend u met het oog op uw prachtige staat van dienst en uw leeftijd... ...bij deze gelegenheid te moeten vragen een andere uiterst verantwoordelijke taak op u te willen nemen. Volgaande, meneer. Wel nu. Dan bent u per 1 april belast met de leiding over het archief. Oh, dat is wel bijzonder onverwacht. Ja, over twee maanden is het dan zover... En uit grote waardering voor uw verdiensten is besloten, meneer Tripon, dat bij uw nieuwe functie passende loon wordt opgetrokken tot uw huidige salaris. En uh, meneer Leblon, de archivaris? Die wordt kassier. Vroeger is hij hulpkassier geweest, zoals u weet, en eind april komt uh, voor meneer Butin, meneer Boileau, van het hoofdkantoor. Dan zijn de zaken zo wel geregeld, meneer. Ik mag nu wel gaan... De boeken moeten nog worden afgesloten. Wij gun u van harte enig rust en we besparen u graag het werk aan de bari. De verantwoordelijkheid voor zoveel geld is enerverend, ik weet het. En van al die oude en nieuwe franc wordt uw zenuwgestel misschien wat labiel. En dat is helemaal niet nodig. En houdt u er vooral rekening mee, er valt voor u beslist niets aan te zuiveren. Dat doet de bank. Dank u wel, meneer. Dan ga ik nu maar aan mijn werk... Brave man, onschuldig, onkreukbaar en onbeduidend. Dat is tripont. Een keurige oplossing zo. Ja. Goedemiddag meneer Triephoek. Uh, goedemiddag. Hier is het bijkantoor. Ons noodwinkeltje. Mooi zo. Geen extra geld nodig meneer. Alleen pasmunt. En verder omgaand retour morgen. Hier is het briefje. Als u de lijst even wilt aftekenen. Ja, het loodje van de tas is in orde. Zo heer, als het u die. En schiet de bouw daar al op? Nou, uh, als die de tempo doorgaat zonder vorstwallet, zijn we over een maand of drie wel van dat karweitje af hè? ...hebben ze een eigen kluis. Scheelt ons iedere dag drie kwartier. Ja, zeker. Stappen jullie maar gauw op, hoor. En smakelijk eten. Meneer, tot morgen. Tot morgen. Meneer Butin... ...zullen we maar afsluiten? Ogenblik. een blik. Ik kom zo. Zo, jongeman. De kas klopt. Dat zit er weer op voor vandaag. Ja, ja, voor vandaag... En eind april... <laughs> Dan doet Louis Butin wat hij wil. Ik heb een juweel van een maaskruiser op het ogen. Een Nederlands scheepje. Zeg, hoe kom jij daaraan dat ik in april al ga? Eigenlijk is het pas in juni. Ja, de baas zei het vanmiddag. Ah ja? Uh, het, het kon zo geregeld worden. Wat mij betreft, hoe eerder, hoe beter. Het is je gegund. Dank je. En, uh, zit er voor jou nog wat in het vat? Ja, we hebben nog twee maanden de tijd. Ja. Oh, daar is de, de baas. Zo, heren, kunnen we kluiswaarts? Um, ja, heren, er was een circulaire van het hoofdkantoor. Dag, oom Artur. U komt nog een kop koffie halen. Uh, ja, liever dan... De, liever dan Theo's. Is je vader er niet? Nee, die brengt vanavond meneer Labrouillère naar iets toe waar gedronken wordt. Een glaasje op. Laat vader rijden. Ja. Ja, is heel verstandig. Zo, alstublieft. Ah. Dank je. Zeg, kind. Hoe oud ben je nou? Bijna achttien. Hm. Vind je mij oud, Roos? Bouwvallig. Nou, wel een beetje. Maar dat komt ook door uw kleer. Wie draagt er nou zo'n slopperige overjas? <lacht> Wilt u soms met mij trouwen? Ja, ja, ja is een prachtig idee, kind. Ja, ja. ja. Weet jij dat generaal de Gaulle veel ouder was dan ik nu ben toen hij president was? Nou, ook veel langer. En hij kon mooi zingen. De Marseillaise. La la la la la la la la la la la in het archief. Ik word archivaris. Wat zegt u nou? Op 1 april ga ik naar het archief. En meneer Leblanc. Die wordt kassier. En, en waarom wordt u geen hoofdkassier als meneer Butin met pensioen gaat? Er komt een nieuwe van het hoofdkantoor, Roos. Het was een vreemde verrassing voor me. Ik geloof niet dat ik het goed kan pruimen. <tus> Kom... Zo'n drama is het nu ook weer niet. Ik moest het even aan iemand kwijt. Vergeet het maar gauw. Tot 1 april vergeet ik het. Dan kom ik iedere morgen een praatje maken. Op het archief. Ja, ja, ja. Zie, nou je het toch over trouwen had. Zag ik jou niet onlangs wandelen met een zeer uh, hip jong mens. Mij? Nee? Met een hip jong mens? Ja, in een verblindend mooi uniform. Oh. Oh. Het zal een jongen van de zeevaartschool zijn. Die heeft me geloof ik eens geholpen met mijn achterlicht. Fijn hè? Dat die zeelieden zo hulpvaardig zijn. Goed, oh. mm -hmm. ik ga er maar van door. Dag Roos. Dag jongen. De sleutels hangen op hun plaats. Laubriëren. Duwant, meneer, van het pijnkantoor. Er is hier iets heel raars gebeurd, meneer. Zo? Ja, uh, hoe het mogelijk is begrijpt niemand. Nou, ik nog minder. Zou u wat duidelijker willen zijn? Meneer, in onze geldtas zaten vanmorgen kanten en Playboy. Wat, lief? Playboy? Ja, meneer. Dat, dat blad met een grote oh. blote juffrouw? Ja, meneer. Maar wat onder, meneer Dubois, hoe komt Playboy in uw geldtas? Ja, maar dat is juist het grote raadsel. Nou, u zult hem maar zelf ingestopt moeten hebben. Zoekt u dat maar zelf uit, ook. Maar het geld is weg, meneer. Zo, en u denkt dat ik daarin trap. Nadat vanochtend mijn zoontje van vijf me waarschuwde dat er iets ergs was gebeurd. Ja, wel, mijn hemd was gescheurd. Ja, maar meneer... Meneer Dubois, mijn bureauagenda wijst aan dat het vandaag 1 april is. Dat zegt genoeg. Begrijpt u me goed? Ik wil er graag aan meewerken de vaderlandse volkloor overeind houden. Maar dit gaat me te ver. Zo langzamerhand zijn we volwassen geworden, nietwaar? Ja. Ik heb ernstiger zaken in mijn hoofd. En daar ik mag aannemen u ook. Goedendag. Nee. Omvolgroende puber. Hm. En dat is de chef van je bijkantoor. Mooie boer. Met Labrière. Meneer, we zijn beroofd. Wat raaskalt u nu weer? Is de bank beroofd en we zijn nauwelijks open? Dat is wel zo, meneer, maar de geldtas is open. En zo even zei u dat Playboy erin zat. Jawel, jawel. Wel Playboy, maar geen geld. Wat? Meneer Labrière, vanochtend is onze geldtas zoals gewoonlijk bij u uit de kluis gehaald. En die is geroofd? Ja, meneer. Nee, nee, meneer, het zit anders. Hebt u die tas in goede orde ontvangen? Ja, meneer, het loodje was ongeschonden. Nou dan? Ja, meneer, maar de tas was leeg. Dat, dat, dat wil zeggen, ze was leeg, maar er staat een krant in en dat tijdschrift. En het geld was verdwenen. Jawel, meneer. Dat kan niet. Dat dachten wij ook al, maar er zit niks in. Eén dubbeltje, dat was alles. De hemel bewaren. Me. Jawel, meneer. Meneer Dupla. Laat niemand iets aanraken. Nee. Voetsporen, vingerafdrukken. Dit is een zaak voor de recherche. Ja. Het, is, het is allemaal volstrekt onbegrijpelijk. Maar ik garandeer u, ik garandeer u dat we hier licht in zullen brengen. Ongelukkig, meneer. Op welk bedrag gaat het? Bijna drie ton, meneer. Heilige Jozef en Maria. Natuurlijk, natuurlijk. Net een ik. Nogmaals, meneer Dubois, niemand raakt iets aan. Niemand gaat de deur uit. Nee. Ik waarschuw de politie en dan kom ik zelf. 300.000 francs. 300.000 francs, hoe is het mogelijk? 300.000 francs, hoe is het mogelijk? Sakkels. Wat ja. is ja, een ja, Petit? Ja, ja, op het eh, bijkantoor Provinciale Bank Avenue Marceau is drie top gestolen. U spreekt met de directeur, ik ga er direct naartoe. Provinciale Bank Avenue Marceau. Gewonden, meneer? Nee, nee, nee, nee, nee. Goed, meneer. Nee. Ho, ho, opzij. Ja, mag even langs. Ja, u zult moeten wachten, meneer. Ik ben de directeur van deze bank. Er gaat hier niemand in of uit, meneer. Er is een overval gepleegd. Er is helemaal geen overval gepleegd. Oh, nee? Roep je chef. Hm, dan komt hij al aan. Inspecteur, deze man oh, Ik ben de directeur hier. Wat is dit voor een toestand? Was die telefoonmelding over een bankroof van u? Uh, mm, dat is te zeggen. Ik heb gebeld. Ja, no, dan is er voor ons niets aan de hand, hoor ik. Dit is geen bankroof. Dat is blijkbaar een interne verduistering. Dat is gewoon iets zoek. Drie ton? <lacht> dat noemt u zeker een kleinigheid. En nee, meneer, maar onze speciale groep behandelt dat niet. Wij komen alleen in actie bij een overval. Ik zal de heren van de recherche voor u waarschuwen. Die doen het wat kalmer aan. <lacht> Meneer Butin, onze hoofdkassier. Meneer Michon van de Centrale Recherche. En meneer Romain, ook van de Recherche. blij, meneer. Niet Romain. Juist. Ja, meneer Michon leidt het onderzoek. Het lijkt mij een zware kluif. Waar we onze tanden op stuk kunnen bijten. We zullen zien. Ik zou graag meneer Tripon de kassier er ook bij hebben. Kunt u dat zo regelen? Dit is wel de drukke tijd aan de balie, maar ik heb hem gewaarschuwd... Hij draagt trouwens vandaag het commando over aan de nieuwe kassier Leblon. Hoe zit dat precies? <kijst> ja, hij is met het oog op zijn leeftijd en bekwaamheden benoemd tot chef van het archief. Juist met ingang van vandaag. Gisteren had Leblon nog niets met de kast te maken? Nee, nog net niet. Mooi. Hm. Dan zou ik u nu graag een kort overzicht van de feiten geven. U wilt mij wel corrigeren als ik ernaast ben. Steekt u maar van wal. Van uw bijkantoor, Avenue maar zo wordt dagelijks het grote geld in een verzegelde tas naar dit gebouw gebracht. Waar het in de kluis wordt geborgen. Veiligheidsmaatregelen? Hey, ja, ons bijkantoor wordt verbouwd. We hebben daar nog geen kluis, alleen een brandkast. Het is niet verantwoord daar zoveel geld in te laten overnachten. Zo leek het ons beter. Zegt u dat wel, ja? Hoe bedoelt u? Nou, zo veilig was het toch ook weer niet. Nee, maar wat bliksem, u rekent er nog met zulke extremiteiten. Als ik verder mag gaan, heren. Ook gisteren werden geldtas hier op de gewone tijd... ...en door dezelfde mensen gebracht. De nummers van de bankbiljetten zijn niet genoteerd. Het geld wordt niet over en weer nageteld. De tas is even verzegeld. Eh, juist, ook in deze maatregel. Eh, ja. Goedemorgen, heer. Eh, meneer Michon, meneer Tripon, de kassier, meneer... Robin, hoe maakt u het? De heren zijn van de recherche. Oh. Ja, dat had ik wel begrepen. Ja, we zijn bezig een en ander te recapituleren... Als ik daarmee verder mag gaan. Het ziet er naar uit dat de kluis niet is geforceerd. Een inbraak is te meer onwaarschijnlijk omdat ze door middel van het parkinson is beveiligd. Bovendien moeten er twee mensen aan te pas komen om het zaakje met twee verschillende sleutels te openen en te sluiten, in de meeste gevallen de directeur en de hoofdkassier. Er zijn geen duplicaatsleutels? Die zouden op de fabriek moeten worden besteld. Het is een absoluut onveilbaar systeem en waterdicht. Behalve dan... Behalve? Pardon, het ontglikte me. Ik bedoelde eigenlijk dat er toch nog wel een paar honderdduizend frank kunnen verdwijnen, hè? Ook al is het systeem goed. <hums> ja, ja. Het is mijn werk ervoor te zorgen dat diezelfde paar honderdduizend frank hier weer in het laatje komen. Een paar vragen, heren. De bank beschikt voor geldtransporten over meer dan één tas? Ja, we hebben er zes laten maken. Uh, precies dezelfde? Ja, twee voor de Avenue Marceau, vier hier. Een enkele keer worden ze door een cliënt gebruikt. En waar bewaart u die? Uh, de tassen bedoel ik. Uh, uh, in een bergkast, is het niet meneer Butin? Uh, ja, naar na de garderobe. Achter slot? Nee. Het zijn lege tassen. Er staan nog een paar kantoormachines en wat onbelangrijke paparazzi. <laughs> Stof suiker, ragebol. Dat zou ik ze zo gewoon niet weten. nee, nee, laat u maar zitten. De avenue Marceau heeft een eigen tang voor het aanbrengen van de loodjes? Ja, er zijn er drie. Twee hier en een daar. Achter slot? Nou, dat is te veel gezegd. Ze liggen in een bureaula die s'avonds wel op slot is, ja. Daar was ik al bang voor. Ja? Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja. De krant vroeg inlichtingen. Dan moeten ze nog even geduld hebben. Heren, ik vraag niet alleen informatie, maar ook zoveel mogelijk medewerking. Al vanzelfsprekend. In het belang van het onderzoek is het noodzakelijk... ...dat bij iedereen die bij het geldtransport betrokken is... ...huiszoeking wordt gedaan. Bij iedereen? Huiszoeking? Ja, logische zaak. We moeten snel werken. U heeft de lijst, meneer Robba? Ja, meneer. Van het bijkantoor en van hier... Er is weinig scherpzinnigheid voor nodig om uit te vinden dat er twee geldtassen zijn verwisseld. Alleen een employé van de bank heeft daarvoor de kans gehad. Iemand die er anders over denkt? <coughs> uh, kunnen er niet toch inbrekers zijn geweest? Zo was ik al zei, dat is vrijwel uitgesloten. En dan, waarom zouden die de moeite nemen een andere geldtas in de kluis te leggen? Om verwarring te stichten. Ja, ja, maar ik kan daar toch niet erg in komen. Die huiszoeking vind ik wel een kwalijke zaak. Ik zou me kunnen voorstellen dat u bij een verdachte persoon dat geld probeert terug te vinden. Maar om letterlijk bij iedereen de zaak op zijn kop te zetten, gaat mij wel wat ver. Moet ik er ook aan geloven? Jazeker. Ik begrijp dat het moeilijk voor u is, maar voor ons niet minder. Onze enige kans is vlug te werken. Ook de vingerafdruk hebben we nodig... Op het vouwblad van Playboy hebben we een paar fraaie exemplaren aangetroffen. O, die kunnen van mij zijn. Ik heb vanmorgen in de consternatie dat blad even doorgebladerd. U bent en... er niet op geabonneerd? Nee, nee, nee. Hoewel er regelmatig uitstekende artikelen in staan. Uh, maar verder is het nogal bloot. Ja, we hebben wel met de grappenmaker te doen. <laughs> een duur grapje. Die geldtassen, zijn die er nog allemaal? Hé. Hey. Hé? Hey? Dat had ik eigenlijk al wel kunnen controleren. Ik ben wel benieuwd. Ik niet. Er zijn er hier nog drie, dat garandeer ik u. Het bloze exemplaar van uw bijkanteur is bij onze technische dienst voor onderzoek. Het tweede trof we aan in de avenue Marceau. En daaruit volgt dat er hier één moet ontbreken, de tas met geld. Ja, maar nu vergist u zich toch. Er zijn hier vier, geen drie. Hoe weet u dat? Nou, omdat ik vanochtend, meneer Leblon, mijn opvolger gewezen heb waar ze zijn. Het waren er vier... De huiszoekingen, Robin. Wat hebben ze bij jou opgeleverd? Weinig. Mevrouw Quimant van de chauffeur maakt het bezwaar. Zou die van mij ook doen? Nou, verder, er is een kleine Dubois opkomst. Chef van het wijkanteur? Ja, ja, keurig geluid. Hij geeft avondlessen. De andere man van het geldtransport... Dulac, kampioen van de biljartclub. Die is dus onschuldig. Je zei dus? Ja, biljachters hebben een schoon geweten, let u maar op. En zijn vrouw biljachten ook. Nou, vooruit. Het zal wel kloppen. Ik ken jou langer dan vandaag. Nu mijn rijtje... Met even weinig gauw vast. Ah. Tripont, de kassier, weduwnaar met een ongetrouwde dochter thuis. Een enorm aquarium met tropische vissen. Uh -huh. Portret van generaal de Gaulle op de piano naast dat van zijn vrouw. Ik vind zijn vrouw mooier. Oh, ja. Ik vroeg waarom de generaal daar stond. Hij heeft eens een hand van hem gehad, zei zijn dochter. Leuk voor een kassier. Even wachten tot we de antecedenten binnen hebben. Dan de directeur. Mevrouw La Bruyère gedraagt zich als een gravin. En ze is het dan ook. Zo. Die aangename manieren sterven uit, jammer genoeg. Ze is van Engelse adel, kast van een huis. En uh, geen drie ton? In de paraplu bak zat niets, ook niet in de zoeterie. Dan tenslotte butin, de hofkassier. Een kamer vol platen van zeilschepen, kruisers, zeeslepers, antieke schoeners... en een model op schaal van de Queen Mary. Hoe kan zo'n man bankbediende worden? Over een week of wat gaat hij met pensioen? Dan gaat hij varen... Geen drie ton. Geen drie ton. Nou, zullen we dan maar gaan schappen? Schrap ze dan meteen maar allemaal en zoek een andere weg. Nee, wacht even. Wie heeft het geld het hardste nodig? Drie ton kunnen we allemaal wel gebruiken. Wie heeft het kunnen klaarspelen? Niemand. Maar je hebt er nog één overgeslagen: het oh ja? meisje op het bijkanteur. Ah. Ze assisteert ook bij de geldzendingen. Ja, mevrouw Copé, Michelle. Mm -hmm. Zeer bij de hand die jonge dame. Nou, ze vond het wel interessant, al was die huiszoeking dan maar een formaliteit. En die vingerafdrukken dienen zeker om onschuldigen te elimineren, meneer Aubin. Doe maar. <laughs> ja, leuk wakkerderentje. Ze zou trouwens zelf in Playboy geen slecht figuur slaan, worden. En gaan we nu uh, weer zakelijk worden? Uh, ja, meneer. Ja. Volgens mij heeft niemand het in zijn eentje kunnen klaarspelen. Twee, dat zou kunnen. Tripon en Butain. Butain, de directeur. Dupois en dat meisje. Huh? Er is geen geldtas zoek, vreemdeling. Wie is die goochelaar? Tja. Of is er toch een extra geldtas in het spel? Mm. Mm. Een stapeltje telex voor u, inspecteur. Mooi, dat is vlug werk. Robin, onze antecedenten. Okay. Hier, pak de helft maar. Mm. <coughs> nou, dat is leuk bekeken. Niet één vonnisje. Dulac was een voogdijkkind. Dat is alles. Allemaal onschuldige lammeren. Mm. Behalve, wacht, hier. Wacht even, daar komt wat... Ja. Tripon, Arthur Thomas, 26 oktober 1916, ja? 1945, kruis van verdiensten van de Franse Republiek. Zo. Aha, vandaar de hand van de generaal. <laughs> ja. Strafrechtelijk is dit land nog blanker dan de rest. Toch zou je dat niet achter hem gezocht hebben, die onderscheiding? Nou, die heeft hij vast niet gekregen, omdat hij zo'n lammetje was. Ik denk dat ik vanavond toch maar eens een praatje met hem ga maken. U kent mijn dochter, meneer Michon. Claire, meneer zal ervoor zorgen dat de bank het geld terugkrijgt. Oh, nou, zal ik dan zorgen voor koffie, hè? Als tegenprestatie. Ja, heel graag. Het was een drukke dag en we zijn geen steek opgeschoten. Ik mag wel eens wat op een verhaal komen. Want hebt u daar toch een pracht van een aquarium? Dat is me vanmiddag al opgevallen. Kostbaar bezit. Ja, kostbaarder dan u denkt. Er zijn vissen bij die u in Europa alleen kunt vinden in het beroemde van Monte Carlo. Ja, maar ik denk dat u me over heel andere dingen wil spreken. Ja. Kunt u zich voorstellen, meneer Tripon, dat wij met de hand in het haar zitten? Er is 300.000 francs uit het verzegelde geld dat verdwenen... en we hebben nauwelijks enig houvast. U bent het langst in dienst van de bank. U kent de gang van zaken het beste en de mensen. En daarom kom ik nu... Bij u mijn licht opsteken? U zou aan mij ook een mooie verdachte kunnen hebben. Waarom? Ah, daar is de koffie. Zal ik het blad hier maar neerzetten? Uh, dankjewel Claire. Ah, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, meneer Michon, in uw geval zou ik het ook niet weten hoor. Maar iemand moet het gedaan hebben. En de kassier die de tas ontvangt, heeft de beste gelegenheid ermee te manipuleren, lijkt me zo. Waarom niet de man die het geld verzendt? Er zit er middag een man van ons op het bijkantoor voor kascontrole. De tas wordt hem samen met de kasseringen voor Copé gevuld en verzegeld. Die gang van zaken is me bekend. Als de heren onder één hoedje zouden staan. Dan is Michel Copé er nog. Die heeft er ogen niet in de zak. Maar geloof u me, Dubois is het niet. Hij is een doodeerlijke Provençaal. Drie ton is een hoop geld, meneer Tripon. Ook voor een Provençaal. Maar vooruit ik laat hem even los. Michel zelf. Ik zou zeggen... Technisch onmogelijk. Het kan eenvoudig niet. De mannen van het transport? hetzelfde recept. Hoe komen ze aan een lege tas? Uh, mag ik mezelf een kopje koffie inschenken? Oh, laat ik dat even voor u doen. Zo. Ja, als u me nu vraagt... of meneer La Bruyere of de hoofdkassier het heeft kunnen klaarspelen... ook dan af. moet ik zeggen... nee, uitgesloten. Akkoord. Goed vooruit... Dan komen wij meneer Tripon. Ja, dan bent u dus weer even ver. Klopt. Want dan kom ik met de boodschap niet uitvoerbaar. Ja, hoe zou u bijvoorbeeld ongemerkt de vrij grote geldtas, het gebouw uit moeten krijgen. Ja, dat zou een probleem zijn. Hoewel ik als laatste dikwijls wegga. Ja, waarom? Waarom niet gewoon onder mijn overjas? En hier is nog een wet. En waar brengt u het geld dan in veiligheid? Ja, tja, hier in huis zou ik zeggen waar anders. Nou, dan kan ik u ook wel schrappen van de lijst. Hier in huis is het geld niet geweest. Mijn mensen hebben uw werk zeer grondig gedaan... en die kennen de kneepjes van het vak. Tja, ik zou ook niet weten wat ik met zoveel geld moest beginnen. He? Mijn hele rijkdom zit hier voor u, meneer Michon. Mm -hmm. Mijn aquarium. Dat is een heleboel waard. Het is inderdaad bijzonder mooi. Het onderhoud zal u aardig wat tijd kosten. Oh, dat valt wel mee... Het leuke ervan is dat je telkens voor verrassingen komt te staan. Ziet u dat, dat bronskleurige visje met rode en blauwe strepen? Ja. Die jongen zwemmen eromheen, omheen, dreigt gevaar, dan vluchten ze bij moeder in de bek. Heel interessant. Als ik er de tijd voor had, nou, dan bleef ik nog een poosje. Papa? Ja. Meneer Marshall is wachtend. Ik stap maar eens op, meneer Tripon. Het werk roept. De jacht is nog niet gesloten. Ja, als ik u nog ergens mee helpen kan. Arthur! Oh, oh. oh, je bereikte me wel net op tijd. Ik stond op het punt om naar Parijs te gaan. Anders had je zeker een week op moeten wachten. Nou, dat komt goed uit. Als je terugkomt, is er werk voor je. La Bourguire van de bank wil illustraties voor een gedenkboek. Je hoort wel van hem. Ja, en dan is er iets van direct belang. Belang? Ja, je kan een pakje voor me meenemen naar Louise. Die zorgt toch nog altijd voor onze mensen die in de problemen zitten? Ja, ja, ja. Ze komt nog altijd tekort, hoor. we van de resistance. Wel grote zorgen, geen voldoende geld uit u. Nog een blikje. Aha. Onze oude slimme bergplaats onder bij de vissen. Dubbele bodem voor paspoorten en bonnen. Aha. Dat de kol zelf de gestapo niet vinden. Ja, het aquarium komt nog wel eens van pas, Victor. Alsjeblieft. Hm? Zorg dat je dit pakket veilig op zijn bestemming krijgt en breng het bij Louise. Oh, koud kunstje voor een oud koerier. hè? Nog een boodschap erbij? Nee, het is een anonieme gift voor de organisatie. Oh, hoe is hij dat dan precies? Oh, iemand vond dat hij niet eerlijk werd behandeld. Dit is voor hem een soort genoegdoening. Anoniem? Geldt dat ook voor mij? Is een geheim bij jou nog altijd veilig? Dag. Je kende hem vroeger als... meneer Maurice. Meneer Mo... <laughs> oh, Vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken, hè? Nou, ik... Eh... Ik heb nog een mooie fles oude boegonje. Nou, laten we dan drinken op de goede oude tijd, Arthur... toen we nog leuke dingen konden beleven. Ach, ik doorgeloof. Een avontuur gaan we nu ook nog niet uit de weg. Een tikje risico brengt spanning in je leven... en het houdt het hart jong. En het brengt wat vrolijkheid in het dorp bestaan van een oude archivaris. Bordes schreef het hoorspel een tikje risico. De rolverdeling was als volgt. Directeur La Brugère, Bert Dijkstra. Tripon, Bert van der Linden. Butin, Hans Hoekman. Rose, Paula Major. Claire Tripon, Barbara Hofman. Victor Marshall, Joop van der Donk. Inspecteur Michon, Frans Coxhoorn. Robin, Kees Broos. Dulac, Kees van Ooyen. En Dubois, Jan Wechter. Technische verzorging, Cor de Groot en Léon Dubois. De regie had, Dick van Putten.